Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De organisatie die opkomt voor Joden in ons land, het Sidi... is blij met het plan van de Tweede Kamer voor een dag tegen antisemitisme. De plan werd gisteren aangenomen door een meerderheid. Het is nog niet bekend wat er op zo'n dag zou moeten gebeuren. Het CD hoopt er vooral jongeren mee te bereiken. Als we kijken naar onze laatste monitor dan zien we met name op scholen een enorme toename. Eh, dus de jongeren bereiken is wel heel erg essentieel. Zeker ook om hen te laten erkennen of herkennen en inzien wat antisemitisme eigenlijk is. Zij zijn natuurlijk de volgende generatie dus daar is een hoop te winnen. De dag zou jaarlijks op 25 april moeten plaatsvinden... en het moet een extra aanleiding worden om aandacht te vragen voor jodenhaat. Slecht nieuws over de presentatrice van het Sinterklaasjournaal. Dievertje Blok heeft kanker in haar neus en de behandelingen gaan niet goed. Ze zegt tegen Volkskrant Magazine dat het begon als een hartplekje... waarvan de huisarts dacht dat het een vratje was, maar het bleek dus een tumor. Tijdens de laatste opnames van het Sinterklaasjournaal liep ze al met extra make-up om het te verbergen. Maar dat gaat komend jaar niet meer werken. Liewertje moet geopereerd worden en daarbij zal haar hele neus worden verwijderd. In het interview zegt ze dat ze een kunstneus krijgt en dat ze misschien wel door wil bij het Sinterklaasjournaal. Omroep NTR zegt dat de deur voor haar open staat. Een enorme knal in het centrum van Vraneker vannacht. Het gebeurde bij het Kaatsmuseum. Daar zit een geldautomaat in de gevel. Die werd van de muur geblazen, die flink beschadigd raakte. Deze getuige hoorde de explosie. en Zag twee verdachten op een motorscooter en belde 112. Toen ging het zo snel, ze schoten de hoek om en vols waren ze ook weer weg. Maar een enorme knal was het. Heel, heel wat actie zo midden in de nacht. Ja, heel wat actie. Maar ja, ik ben bakker, dus mijn wekker die ging tien minuten later. Dus ik ben nou net ook al even bezig geweest, maar ik ga nou weer lekker aan de slag. Je bent in ieder geval klaar wakker. Ja, ik wel. Deze bakker is wakker. De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte. Het is niet duidelijk of ze geld uit de automaat hebben meegenomen. En het weer nog. Een wisselend dagje met wolken en opklaringen. In de Achterhoek en Limburg is er regen. Verder is het bijna overal droog bij max 14 graden. Een Koningsdag veel grijs met tussendoor wat zon. In de middag zijn er wel buien. Het wordt dan 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt nog wat langzamer na een ongeluk op de A5. Hoofddorp richting Amsterdam. Bij knooppunt de is de weg inmiddels weer vrijgegeven. Toch sta je nog 10 minuten in de file vanaf knooppunt De Hoek. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.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 Brits Club, het Mannekoor, diverse VVA's en de redacties van de lokale media... weten ons te vinden om te spelen, te vergaderen en te zingen. Ook dat is rabbelen. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM. Ja, ja, ja, ja. Jouw keuze ZFM. En dat gaat dan op dit tijdstip, hè, om de week ja. op vrijdag... Even geen uh, rust aan de kust. Uh, helemaal dat. <laughs> ja, weer gezellig. Met Honey en Beb en ondergetekende Dolly... Hoi. gaan we er weer twee dolle uurtjes van maken. En uiteraard, u zult het begrijpen... staat heel veel in het teken van de Koningsdag... die morgen gevierd gaat worden. Tenminste... Dat hopen we, want het, het, uh, ik weet niet of jij het weerbericht al bekeken hebt... maar ja. heel soeps wordt het, geloof ik niet, Nee, hoor. nee, nee. Het is weer typisch Nederlands uh, ja. weer. Ja, ik geloof dat het uh, riant in het water gaat vallen. Maar in ieder geval, we gaan twee uurtjes gezellig met u... waar u ook bent, in de huiskamer of in de auto... of wat u ook aan het doen bent, gaan we gezellig twee uurtjes ervan maken. We hebben twee gasten vandaag. Een schrijfster, uh, Floortje Sanders... Zij komt straks bij ons langs in de studio om te vertellen over haar nieuwste boek. Een Zandvoortse schrijfster is het, uiteraard. En uh, Adam Spoor, die hebben we in het tweede uur aan de telefoon... om te vertellen over een hele leuke actie die hij bedacht heeft voor morgen. En uh, dat is absoluut de moeite waard. Goed, lieve mensen, zoals jullie weten... beginnen we altijd ons liedje over een vrouw, vrouwse persoon. Dat gaan we vandaag ook doen... Maar niet over zomaar een vrouw, maar niemand minder dan onze eigen vroegere koningin. En daar heeft André van Duin een prachtig nummer voor geschreven. Komt ie. Ook wel is wat anders dan altijd dat chique spul. Balang. Ik wil gewoon een vette bek en niet die blauwe gul. Balang. Toen heeft ze in de keuken zelf de koekenband gepakt. Balang. En draaide eigenhandig van die balletjes gehakt. Balang. En wens de haren majesteit van harte en geluk De glazen met champagne gingen rond als ieder jaar ba -ba Maar nergens iets te eten, zelfs toosje café. Maar toen kwam de koningin naar binnen met een grote schaal En riep ik een balletjes. genoeg voor allemaal De Was op zijn hoogtepunt toen klonk er plots een gil. De balletjes bleken op te zijn, dus iedereen werd stil. Maar de koningin stond rustig op en deed haar schortje voor en vroeg: mag ik er even langs? Mag ik er even door? Ik ga weer naar de keuken toe. Er is niks aan de hand. Ik ga weer nieuwe ballen draaien voor. Het Oké, hebt buiten allemaal nu. Het is afgelopen. Ja, la la la. Het feest is maar. Dag. Ja hoor. Tot volgend jaar, hè. Opgezodenbietert. Ja, ja, ja. Nou, de toon is alweer gezet. We weten alweer waar het op uit gaat draaien allemaal vandaag. Want lachen wordt het wel weer. Onze die heeft in het tweede uur, daar beginnen we mee... Met weer een heerlijke column Hallo. en die gaat uiteraard over... Over het koningshuis en ik heb namelijk een scoop. Een scoop. Een scoop? Ja, er is iets uitgelekt. Een koninklijke De, lekkage. Meen je dat nou? Een koninklijke lekkage. Oh, dat wordt Hoop. wel ja. spannend ja. en interessant. Hoop. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nog Wij houden naar. wel van lekken. Ja. Dus na 11... Tenminste met zien. nieuwtjes. Ja, ja, ja. Dus, dus uh, nou ja, mensen, je, je hoort het. Uh, als je ook wil weten wat het is wat uitgelekt is. Uh, Hanni weet het, al, maar wij weten nog van niks, hè, Beb? Nee, nee, nee. Wij nee weten een uur, van jongen, niks. Dus Over een, uur weten we. dat Over een, een uurtje ja. weten we het inderdaad allemaal. Dus uh, uh, blijf luisteren, want dat wil je natuurlijk niet missen. En de spanning stijgt. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> ja. en Beb heeft waarschijnlijk weer allemaal uh, mooie nieuwtjes meegenomen. Nou, ik heb een paar, ook, uh, paar kleine dingetjes die we er nog even ze kunnen proppen. Bij oh. onze geweldige gasten. Kleine dingetjes. Oh, oké, oké, oké, oké. Hartstikke mooi. Nou, dan gaan wij denk ik maar even verder met een uh, lekker liedje. Uh, ik heb er eentje gekozen. Die is al heel oud. Dus dat was een beetje voorzienend dat we ooit een koning zouden krijgen. White Plains met When You Are A King.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 Fighting in the rain With what's his name Shoe black on your face You're really a disgrace Mommy smiles and all the while Because she loves you She will worry so And if you're good you know That when you grow you'll be a king Never do a thing Four and twenty blackbirds sing along Royal gifts they all will bring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 Royal gifts they all will bring When you are a king Everywhere you go People bow and low Carriages to take you anywhere People never touch a thing When you are a king Ja, het blijft toch een heel apart nummer, hè? Heel, Echt mooi. Heel mooi. Hartstikke mooi. Ja. Zeg, ik uh, zat te denken, ik knal hem er meteen in. We gaan een stukje conferenten doen. Ja. Ja toch? Ja. We blijven gewoon lekker lachen. Want hij mag niet ontbreken uh, zo in die koningsdagtijd. Uh, Wim Sonneveld met de stalmeester. Ga er lekker voor zitten en geniet er maar weer van. Het gewone valk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest merkwaardige voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallenrand hang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag: voor de paarden en voor de voertuigen, van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de klote gegaan de laatste noemt men dat. Ja, allemaal hoelen. Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die allererderste ceremonie van het aanbieden van het eerste kivitei. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april, op het hof naar uitkijken. Ik en de kannegen. En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die je niet zegt. Je zei, is dit je al? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kannegen, En de prins en allemaal. Een ware opluchting. De vinder kwam dan meestal binnen, een of andere gewone boerenpolderjongen. Een teetje en een mandje. Op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, waar een jongen woont in Friesland. Dus meestal in een of andere rode rakker. Maar toch, maar toch een zeer schilderachtig gezegd. Die boerenkenkels in deze ambiance. En het gewone val ik wel dat eitje. Het gewone val ik wel het vertoen van de kroon. De franje van oranje. De ees van het paleis, zeg ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer. Want dan komen ze allemaal opzetten. Op 30 april sta ik op zee van het bordes. Achter een conifère. <lacht> Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en zo hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blom op de tree hebben we hoegenaamd geen last. Het is meer wat er zo de trede opkomt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoeken en krantenmekken. <tie> Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja? Mijn taak is dan krantenmek aanpakken. Tussen de tanden door tegen de geefster kniksje maken, achteruit de trap af en wegbiezen. <tie> en daarna de krentenmek achter de rhododendrons, zo de mieterlijk. Wij kunnen van hermeis uit de cannegen. Wij kunnen van hermeis uit de natuurlijk niet gaan verlangen... dat ze alle kruien, koeken en krantenmekken hoogst persoonlijk <lacht> Wij kregen daar veel van in naar huis. Dus dat is bij ons tot laat in de zomer krantenmikken eet gebleven. <lacht> Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid. Alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed... ...tot aan de van Lucifer's doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goedbedoelde bedoelde de trap omkant... <lacht> ...dat gaat allemaal hup de magazinen in. Keertje erbij van wie het is. En vooral wat het voorstelt. <lacht> Want er wordt wat afgeprutst in dit land. En de fijnste tijd voor ons blijft toch altijd weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen en vooral als ik het even maar aanstippen met dat scharrenmari van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering ander op absoluut. Hermij dat de kanagen. Onze kanagen, zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mensen doorlopend. Praten over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de evel. <lacht> een paar stallen jongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens daarbij. Heel ontroerend gezegd. Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon En zo hoort het ook. Eens per jaar. <lacht> Wil je wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie in Corsica. Ik kwam vanuit de zee. ik had juist gebijen, ik kwam terug van de strand. Opeens bleef ik stokstijf stilstaan, Middellandse zee om de keuter. En ik roep ineens tegen mijn vrouw, was maar vast weer advent. En verdomd als is niet waar, wilden precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door haar majesteit te kannen van die heerlijke chocolademelk. Gemerkt van echte cacaobonen. Volgens oud-Vaderlands recept. Een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vel op zien. <lacht> een koninklijk vel. <lacht> en ik zal u eens wat vertellen. Vorig jaar heb ik dat vel stiekem in huis genomen. Ik heb het bewerkt en ik heb het zelfs laten inlezen. En dat hangt nu boven het trumeau in de hal. En als ik daar s morgens langskom op weg naar mijn werk, dan zeg ik tegen mezelf: verdomme jongen. Dit leven is toch nog waard om geliefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens: Jij bent de laatste poot onder de troon. En verdomd als die weg is, zal ik het zelf Daarom zeg ik altijd: Ik zal handhaven. Prost. Ja, prachtig. 1971 alweer. Onvergeten. heel wat jaartjes geleden, tijd, maar dat tijd blijft we Voor de defiles, hè? Ja ja, de de defiles. Defiles, ja, ja, ja, ja. ja. Eimig, dat hebben we niet eimig. meer. Nee. Uh, Beb, hebben we nog nieuws? Ja. De, uh, wat ik wat meekreeg was dat er van de afgerond 17.000 inwoners oh. van de gemeente Zandvoort ja. hebben er de 12 slechts bij de afgelopen vijf Koningsdagen een linkje gekregen. Vandaag worden er weer mensen uit hun huis weggelokt. Uh, om een lintje te ontvangen. Maar de afgelopen vijf jaar waren dat er twaalf. Ja. En daarmee is de lintjesregen hier in Zandvoort... minder hevig dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit cijfers uh, die men heeft verzameld en geanalyseerd. Want ter vergelijking van elke honderdduizend Nederlanders... hebben er tachtig de afgelopen vijf jaar voor Koningsdag een lintje gehad. In Noord-Holland waren dat er 58 uh, per honderdduizend inwoners. Ja, En dan ligt het in Zandvoort dan toch wel... Erg laag bij het uh, provinciaal gemiddelde. Ja, terwijl we toch best wel heel wat mensen hebben die, uh, die zich onderscheiden. Werk ja, en, ja, Ja, het aantal linkjes voor vrouwen, dat zijn er uh, van de uh, nul. Van de 12 ligt in Zandvoort lager dan het onmiddellijk oh. gemiddelde. Dus met andere woorden, ik ben ontzettend benieuwd wat er vandaag gaat ja, gebeuren. En wij ja. zijn niet weggelokt? We zijn niet. Nee, nee. Dolly vertelde net: ja, ik <laughs> werd wel gevraagd, maar ik kon niet, want <laughs> ik heb uitzending. <laughs> dus wij wachten, tot, wij wachten tot we worden bestormd. <laughs> nou ja, ah, maar mensen. Kom op, zeg. Jullie weten toch wel dat je uh, uh, iemand voor een lintje moet voordragen. Ja. Hè? Dat ja. is niet zo dat de burgemeester met zijn wethouders nee, af en toe nee, nee. Uh, langs de huizen sluipt om te Ik kijken. Ik snap de hint. We gaan het doen. Maar dat is in nee. het Nee, het jaar. Dat nee dat maar je, je kan Maar dat is tot, uh... waar. Het is een hele klus om iemand voor te dragen, hoor. En als ik dat nog even nalees, dan zijn er dus elf mensen die de afgelopen vijf jaar uh, in de Lintjesregen zijn benoemd. Mm -hmm. Dat zijn er elf die zijn benoemd tot lid in de orde van de Oranje Nassau. En één persoon is benoemd, dat is die twaalfde dan, tot ridder in de orde van de Oranje Nassau. En nou ja, daarmee was dat percentage dus laag. En uh, ik geloof dat die ene van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij was. Oké. Okay. Dus. Uh, ja, nou. Maar dat gaat vandaag gebeuren. gaat vandaag gebeuren. En Pluspunt okay. heeft elk jaar een... Ja, de lintjesregen De eigen lintjesregen van die enorme... Voor ieder lustrum vrijbele... dat je er bent. Ja. Krijg je een lintje en een boeketje bloemen. Ja. Mooi, hè? Ja, ja. ja, hartstikke leuk. Maar een beetje waardering hebben we allemaal nodig. Dus ik, uh, ja, we, gaan, uh, we zitten te wachten op de ja, bericht van ja. de huidige lintjesregen. Mag het een regen zijn? Ja, heb je enig idee hoe laat het gaat gebeuren? Nee, geen oh, idee. Dat heb is jammer. Ik heb nu verraden dat mensen denken, ik word zo uit mijn huis gehaald. Er zijn waarschijnlijk al mensen onderweg in hun jas Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar er is nog een feest, hè? Dus het kan net zo goed zijn dat u voor dat andere feest bent gevraagd. Dat weet je maar nooit. Je weet. Maar het. Um, ja, nou, we, we zijn heel benieuwd, lieve mensen. We houden het voor u in de gaten. Zodra we daar nieuws over hebben, wat er ook gebeurt, we breken meteen in en dan gaan we het u melden. Um, Oh ja, hier. Ik was hem even kwijt, sorry. Ik had een heel mooi nummer klaargezet. Want weet je nog, toen uh, uh, Willem-Alexander nog geen koning was... toen moest natuurlijk koningin Beatrix afscheid nemen. En dat was natuurlijk ook weer een heel groot, uh, grote ceremonie... Ja. met allerlei artiesten en zo. En wat dat betreft stak er voor mij eentje wel bovenuit... die een heel mooi lied had geschreven. En dat was Brigitte Kaandorp. En dat lied wil ik heel graag nu laten horen. Lieve Koningin van Brigitte Kaandorp. Lieve Koningin Nu u abdiceert En met pijn in het hart Ons de rug toekeert Nu de avond valt En op Drakenstein Wacht de open haard En een glaasje wijn nu het land zich richt op uw oudste zoon, men zijn letters kerft bovenin de troon. Lieve koningin, hou de moeder in. lieve koningin, lieve koningin. Want u ging door het land, op die dagen van zon, op die dagen van feest een boeket in de hand. En door weer en door wind, ook in tijden van raam. Want er was verdriet, maar geen denken aan Om niet door te gaan en niet rechtop te staan Lieve koningin, u hield de moed erin Lieve koningin, lieve koningin Lieve majesteit, ach vergeet die tijd Van dat damgeschreeuw Dat vaccinelicht, dat was echt niet leuk in de koetsenduk, in het hart de schrik, op dat ogenblik. Ach, dat hadden wij u toch niet gegund. En dan Apeldoorn, wat een dieptepunt. Lieve koningin, wat had dat voor zin. Lieve koningin, lieve koningin. En dan toch weer die lach, op een feestelijke dag. Die ze hoed en het haar altijd goed, hier een klomp, daar een dans, zelfs een kus en een kans op een vriendelijk woord in elke stad. Ieder ooit. Hij is voor deze vrouw vlaggen rood-wit-blauw en oranje groet. Want wat deed ze het goed? Onze koningin, dat was een vorstin. Onze koningin, onze koningin. De Rooi van Zuiderwijn, het zal je neef maar zijn. En dan Mabelgate, oh het klamme zweet. Dan weer Maxima, de romstreden pa. En maar steeds die oude klik, met hun republiek. Aan de kant gezet bij het kabinet. Kom met dat gedoe, maar eens aan je taken toe. Lieve majesteit, lieve majesteit. Het is verleden tijd, lieve majesteit. Want nu, nu is het klaar, gooi uw haar in de wind Met een paard op het strand, er is niets dat u bindt Rook eens een sigaret, ga eens vroeg naar uw bed Geef eens spetterend feest, omdat het goed is geweest En dan denken wij aan uw mooie hoofd, aan uw lieve lach En wij zeggen dag, lieve koningin, lieve koningin, lieve koningin Ja. Ontroerend. Wat is die ontroerend? Heel mooi. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, hartstikke mooi. Goed gedaan, uh, Brigitte. Goed, we gaan... Dan, of heb jij nog een nieuwtje? Nee. Weet je al wat? Wie, wie, wie, wie? Nee, ik zit nee, wel niet. kijken. Nee, nee, we ik ben op hier als de klooster vandaag, maar ik zoek... We, we weten het nog, nog niet. Bekend. En ik hoor ook nog geen drumband hier voor nee. de deur. Dus. Maar ik moet zo wel even weg trouwens. Ik moet zo even weg. Oh, jij moet heel even weg. heb hebben gezegd weg. dat ik mijn rijbewijs moet laten verbrengen. Um... Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Okay. Okay. Maar ja. ik weet niet of het waar is. Maar... <laughs> Maak het nog even spannender. Kom op, heen. De burgemeester heeft oh, het er maar oh, oh. druk mee uh, in deze tijd, natuurlijk. Ja. Ik herinner me nog toen ik in Haarlem woonde dat we met school op Koningsdag, Koninginnendag... Uh, nou, heb ik zo getraind om Koningsdag te zeggen? Nou, zeg ik het nog fout ook. Want toen het was het Koninginnendag, ja. ja dan gingen we naar Haarlem en dan gingen we zingen op de Grote Markt. En dan dacht ik echt dat het voor de koningin zou zijn. Hè? Als kind ja. zit je dan uit te ja. kijken. Maar het was ja. voor de burgemeester. Ja. Onze burgemeester heeft het ook heel druk. En dat vind ik wel heel tof van hem. Uh, want hij gaat ook gewoon helpen. Hij gaat gewoon lopen vrijwilligen in dit dorp. Hij gaat helpen, hij heeft zich aangemeld als vrijwilliger tijdens de kinderspelen die morgen worden gehouden. Het officiële gedeelte begint om half elf morgen op het Raadhuisplein. Ja. En um, ja, dan, is, uh, dan zijn de vrijwilligers natuurlijk beschikbaar om toezicht te houden op de diverse speelattributen voor de kinderen. Mm -hmm. En dat heeft de burgemeester en ik heb ergens gelezen, ook zijn vrouw. Ja. Die hebben gezegd, uh, nou wacht eens even, wij gaan de handen uit de mouwen steken, we gaan gewoon helpen. Nou, dat komt ook omdat er zijn verschillende oproepen geweest... via verschillende ja. media ja. Uh, voor vrijwilligers. Want ja, er, moet toch, er moeten mensen bij zijn om ja. die kinderen te begeleiden... Ja. en toe te zien dat, uh, dat er niks uh, geks gebeurt. Mm -hmm. En uh, ja, dit jaar schijnt het dat, dat zich veel te weinig mensen hebben aangemeld. Dus het stond een beetje op de tocht... Het wordt en dat een zou beetje dat een natuurlijk probleem, voor die kinderen he, heel zielig zielig zijn. Ja, een zijn. Ja. Mensen moeten er gewoon, gewoon erop er uit. Ja. Niet voor die tv morgen naar die Koningsdag in Emmen zitten kijken. Maar het gewoon in je eigen dorp je regelen. Dorp in, je ja. dorp in en de handen uit de mouwen. Nou, in ieder geval, Even met elkaar de schouders eronder. Ja. En dan, en het, ik, ik heb het ook een keer gedaan. Het, het was voor mij net iets te vermoeiend. Maar ik heb genoten, als je die blije kinderkopjes ziet... Ja, dat is he, die zoveel plezier hebben en die spanning in die, in die, in die gezichtjes... dat is het ja. dubbel en dwars ja, waard hoor, om daar eens een middag voor op te offeren. Nou ja, Hartstikke ja. mooi. Nou, De burgemeester ja. heeft zich natuurlijk helemaal nogal geprofileerd de afgelopen week. Ja. En Dat vond ik zo bijzonder nieuws. Hij heeft twee Haarlemmers die, uh, die zich hebben misdragen in de Straat. Oh ja. ja. Die heeft hij gewoon een, een gebiedsverbod opgelegd. Ja. Toen dacht ik bij mezelf, ja, vind je hartstikke goed van hem. Ja. Weg met dat tuig. Maar als het nou toch is Zandvoorters waren geweest. Wat moet je dan, hè? Ja. Moet je dan? Ja. Nou, dan krijgen ze misschien een straatverbod. Ja. Dan Straat. mogen ze misschien het centrum niet en eens. Is dat de handhaven eigenlijk? Dat me dan altijd af. Ja, maar dat, dat is met alles natuurlijk. Ja. Kijk, je kan allerlei uh, sancties en regels ja, gaan bedenken. Precies. Maar alles wat je bedenkt, dat moet je gaan handhaven. Ja, ja, ja. En, uh, maar uh, geloof mij dat ze echt wel de korrel erop hebben hoor. Met die twee uh, meneer. Ja, dit is heel, dit is ja. heel goed. En het is ook voor de komende zomer gewoon een heel goed Even start zijn. Ja, ja, zeker. Van als je je misdraagt, dat dorp uit en dan verlopen we niet meer in. Pek en veren. Zo, zo, zo. zo. <laughs> Nou, we gaan morgen eerst feest vieren. Zo is dat. Heel en uh, we gaan even naar een gewoon muziekje luisteren. Want dat bestaat ook nog: hè? Yes. Thorn van uh, Nathalie in Bruglia. Ja, Daar komt To lie, he was warm. He came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right. Tes grands yeux noirs, je me suis perdue J'attends un regard, le cœur suspendu Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur Est-ce un mauvais sort, ou la mauvaise heure Et autour de moi, chantent les tiganes Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour Et mon désespoir 1, 2, 3, Je perds Je noir van Pomplamousse. Een heerlijk, lekker, vrolijk nummertje. Wat willen we nog meer op deze mooie dag? We houden het vrolijk met oh. al die lintjes. Hè? Alleen wie, maar vrolijkheid. Hier. Wie ook niet weggelokt is, maar hier tegenover ons is komen zitten. Um, Nelke van Koningsveld. Zo kennen we haar hier in Zandvoort. Nelke van Koningsveld. Zelf ken ik haar als acteur en als regisseur bij Hildering. Um, maar ik ken Nelke ook, omdat ik op een gegeven ogenblik... ...boek onder mijn ogen kreeg... ...namelijk Hotel Happiness. Alleen, daar stond Floortje Sanders. Nelleke, welkom. Jij schrijft onder pseudoniem. Klopt. Ja. Een ontzettend leuk, wat we noemen... ...feel good boek. Klopt. En uh, het is wel leuk om te vertellen... ...dat Floortje Sanders... Uh, ...heb ik zelf bedacht. De uitgeverij wilde heel graag een pseudoniem. Ja. En uh, ja, ik vond Nelke van wat ...best wel mooi, maar zij vonden dat lang... En mm -hmm. toen kwamen ze aan met Sarah Koning. Ik weet niet van alles en nog wat. En toen opeens dacht ik, ik ga het gewoon naar mijn uh, zonen noemen. Floris en Sander. Floortje Sanders. Wat leuk. Dus uh, daar Kortie was idee. ik wel tevreden mee. Zeg, Je was natuurlijk vanuit jou, uh, jouw ambitie in de toneelwereld... met verhalen bezig. Ja. Maar hoe komt iemand ertoe om dan een boek te gaan schrijven? En ook dit boek. Ik heb het gelezen en je neemt ons mee naar Frankrijk... naar een hotel in Amsterdam... Hoe ontstaat zoiets? Uh, nou, het is wel een grappig verhaal. Nou, schrijven wilde ik eigenlijk altijd al. Dus uh, uh, dat is wel grappig. Ik ben, laatst, ik ben opgegroeid in Amsterdam. En uh, laatst uh, was ik op een nostalgische tour. En heb ik brutaal aangebeld in de die de buurt waar ik woonde. En uh, dat werd open gedaan door een jonge architect. Dat is wel een pijn op in zijn huis, niet normaal. Maar goed, uh, op de derde verdieping helemaal naar boven geklommen. Alles was nog hetzelfde. Oh. En, uh, nou ja, in dat huis. Maar alles was super klein. Echt super, super klein. En ik denk, we hebben met z'n allen daar gewoon maar goed. Maar het was heel leuk om dat terug te zien. En eigenlijk. Ja, dat van die nostalgische gevoelens die ook in het boek terugkomen. Maar daar zat ik ook altijd te schrijven. Dan had ik een schriftje en dan schreef ik een verhaal. En dan ging het kaft en dan zei ik, ik heb een boek. Dus dat wilde ik wel altijd heel graag. Alleen ik ben ook heel druk. Dus ja. uh, ik wil ook dingen doen. En, en dat kwam bij toneel bij elkaar. En nu ik wat ouder ben geworden... kan ik de concentratie opbrengen om achter elkaar door te schrijven. Want dat moet wel, want anders raak je eruit. Tenminste ik. Ja, ja, ja. En zo leest het ook. Je gaat in het verhaal en dat gaat door, het gaat door. Ja. En het, je zegt ook inderdaad nostalgie... want ik ben zelf nu al lang niet meer s'avonds in Amsterdam te vinden. Maar in een ander leven wel. Liepen we daar rond of ik trad erop. En die sfeer heb je ongelooflijk leuk weergegeven. Ik ga dan terug naar de tachtiger, begin negentiger jaren. Want zo was het. Ja. Zo liep je s'avonds, zo zat je in een, in een foyer van een hotel te spelen. Ja. En het, dat is. hoe kwam je op dat hotel... Uh, eigenlijk is het allemaal toevallig ontstaan. Ik heb nog een ander boek geschreven... wat nooit is uitgegeven. Een psychologische roman. En dat heet uh, De Nacht van Santa Rosalia. Dat uh -huh. speelt zich af over een man en een vrouw... die raken elkaar kwijt bij een schipbreuk. En, nou ja. en ook over Italië. En uh, ja, ik probeerde... Ik dacht, ik heb het af. Volgens mij is het een goed boek... En ik was eigenlijk heel naïef. Ik wist niet zoveel van de boekenwereld. Het schijnt nee. heel moeilijk te zijn om daar een contract. Ik dacht, nou, dat is goed. Dan moeten ze gewoon nemen. Ja. Beetje zo. Want ja, ik ben ja, ja. waarschijnlijk. Want dan zoek je een uitgever. Ja, maar ja, dan, dan heb ik dus uh, een jaar geleurd. En, en er waren wel uh, uitgeverijen. Ik kreeg wel antwoord, dat schijnt al heel iets goeds te zijn. En ook een gesprek. <coughs> en op een gegeven moment zei Luiting of: oh, Kan je nou niet uh, een thriller schrijven of een feel good? En de dacht ik, oh, thrillers vind ik eng. En Feelgood, dat zijn van die boeketten romanetjes of zo. Ik dacht, ik weet het niet. Nou, toen gaf ze me allemaal huiswerk mee. En toen dacht ik, oh, ik zie wel mogelijkheden voor zo'n Feelgood. Okay. En eerst wou ik het toch weer niet. Dus dat heb ik weer lang gewacht. En toen dacht ik, ja, nou, ik ga, het gewoon, ik ga gewoon wat opschrijven. Ik heb geen idee. Nee. Maar mijn nichtje woont in Annecy en die mis ik heel erg. Het had mijn dochter kunnen zijn. We lijken een beetje op elkaar. En in je dus. En ik zei tegen haar, ja, ik neem jou in gedachten. En dan ga ik wat schrijven. Is het goed? Ja, vond ze goed. En toen had ik gewoon wat geschreven dat ze wegging, want ik dacht, ik wil zo graag, die heet Dana, en in het boek heet het hoofdpersoon Lana. Ik wilde zo graag dat ze naar Nederland zou komen. Ja, ja, ja, ja. Eigenlijk gewoon dacht, hoe zou zij weg kunnen gaan daar, maar dat, voor de rest lijkt haar leven helemaal niet. En ze is ook niet met een Julien enzovoort enzovoort. Maar gewoon... Je hebt haar teruggeschreven. Ik heb haar teruggeschreven <lacht> naar Amsterdam. Ja, alle, allerlei, dat is raar, wat psychologische dingen erachter zitten eigenlijk. Maar goed, ik had het gezegd, ik had geen idee waar het naartoe ging. En uh, toen heb ik het maar gewoon uh, opgestuurd. En nou, ik werd meteen teruggebeld. Nou, dit gaan we sowieso uitgeven. Wat leuk, joh. Maar dit, dit hoor ik vaker in de interviews met schrijvers. Ja. Dat, dat het, het boek zichzelf lijkt te schrijven. Je gaat zitten. Ja. En uh, nou ja. Nou ja, sommige mensen hebben een heel plan, hoor. Ik heb ook, ik hoor wat van mensen die zeggen van... Uh, Oh ja, dan, dan van die schrijvers, bekende schrijvers, interviews. Ja, nou, ja, ja. dan heb ik hem rond en dan ga ik zitten, maar dat heb ik niet. Dat klopt bij mij nooit, want dan denk ik weer, oh nee, dat of dat of dat. En ik wil mezelf altijd verrassen. Ik ben heel snel zelfverveeld, dus ik denk dat het daar ook door komt. Maar het hotel, ja, dat hotel. Ik heb wel gewerkt in de horeca ook. Oké. Okay. Dus misschien dat dat het is, de samenhorigheid. Ik heb allerlei banen in het begin. Ik was actrice in het, begin, in het begin van mijn carrière en dan had je niet altijd even werk. En dan ging ik gewoon voor de uitzendbureaus werken. Dus ik ja. ben overal wel geweest, wat heel leuk is. Ook achter de schermen kunnen kijken bij zo'n hotel. Hoe dat werkt. Ja. Want ja, zij wordt kamermeisje. En dat moet je toch nou, wel Nee, zij staat uh, receptioniste. Ze, ze wordt ze, receptioniste. Ja. ja, maar ze komt inderdaad wel die Ja, kamers. ik weet niet. Ik heb ook altijd wel een half woord genoeg. Als ik uh, ergens ben, dan observeer ik blijkbaar. Ondanks dat ik ook veel altijd zit. te hoor, let ik ook goed op. En dan maak ik contact met de mensen. En... Wat ook leuk is, als je via het bureau werkt... het was toen nog heel normaal... dan, yes. dan zeggen mensen ook alles tegen jou. hè? Ja. Want, ja. want je bent er toch maar even. Hè? Ja, je bent toch weer weg straks. Dus je hoort alle ins en outs. En Daar was ik altijd in geïnteresseerd. Je neemt het geheim toch weer mee. En ik heb een waanzinnig geheugen. Want soms kan ik nog letterlijk gesprekken terughalen van 30 jaar geleden. Sommige vrienden van mij zeggen van... of vriendinnen, hè, dat je dat nog weet inderdaad. Dat, Wat leuk. Ja, ik, ben, ik heb een heel goed is. geheugen. Maar ik zie alles voor me, hè. Uh, gesprekken met de mensen, dan komen allemaal beelden bij. En uh, nou ja, bijvoorbeeld ook in het hotel, als ik schrijf, dan ben ik er zelf. Ja, ja. Daarom is het zo leuk. Dat <laughs> ik... gebeurt de lezer tenslotte ook. Ja, ik denk dat als jij dat zelf voor je ziet, dat zij het dan ook voor zich zien en wat het dan nodig ja. heeft. En ik heb natuurlijk een enorm taalgevoel. Ik heb ook nog in het Blauwe Maandag Nederlands gestudeerd. Nee, maar ik, nou, ik nooit dacht... weg? Ja, nee, maar ik dacht, ik hield altijd al van lezen. Ik denk. Ja, ik heb zoveel zitten lezen. Dat is niet normaal. Okay. Alles wat los en vast zat. Dus dat heeft er ook wel mee te maken, denk ik. Want toen kwam het tweede boek. En dat is recent uitgebracht. Klopt, ja. ja, ja. Die, die ga ik nog lezen, maar nu is het zomer in het hotel. Zomer in Hotel Happiness. Ik hoop ook dat het eerder zomer in Zandvoort zal worden. <laughs> ik kan in ieder geval vast in de sfeer komen met dit boek. Uh, ja, het hotel heb je dus speelde zich af in de winter. Echt een ja. nostalgische winter. Dat is ja, heerlijk. Het ja. is echt een Hollandse nostalgische zomer. Die, maar die hebben we wel gehad een paar jaar geleden. Uh, dat je heerlijk buiten kan met zonder vest, zei ik dan vroeger al tegen mijn moeder. Hm. En um, ja, dat je gewoon lekker buiten kan zitten op terrasjes. En toch is het wel waar. Ik bedoel, het is nostalgisch. Maar ik, ik heb wel ervaren als je gewoon op een terras zit. En. Um, in de avond is het bijvoorbeeld echt in zo'n stil gebied krompen omsloot en dat soort dingen. Ja, daar, kan, daar is het echt nog wel stil aan het water. Dat is wel leuk. Dat je toch nog wel stille plekjes kan opzoeken in Amsterdam of uh, uh, Eiland. Niet iedere toerist weet dat. Nee. Dus uh, nee. je best wel heel stil. En daarmee geef jij geloof ik ook al een tipje van de sluier op. Je brengt ons naar die sferen in je nieuwe boek. Amsterdam, zomers terras, zeker, zeker en um, ja ook weer uh, de, de, de figuren uit het vorige boek komen erin voor die ja. worden nog meer uitgediept. Ja, ja, ja. Jan Bloem en die en zijn uh, malle vrouw uh, uh, Mimi en, um, maar ook uh, ja, figuren zoals een Paulus die op een woonboot woont met zelfvoorzienend met plantjes en zo. Maar die mensen heb ik allemaal gewoon echt meegemaakt, want mijn redacteur vroeg ook hoe verzin je het allemaal. Zegt nou Paulus die heeft echt bestaan. Ja, Alleen ja, als ja. je niet zo oud is in mijn boek. Zoals Lana eigenlijk een beetje op Dana is geïnspireerd. Ja, een beetje als karakter. Maar dat heb ik zelf ook wel. Beetje ja, dat ja, ja. gewoon impulsieve en zo. En dan en, en gewoon gaan en niet nadenken. Um, er zit van alles en nog wat. En ook dingen die je hebt meegemaakt zitten erin. Ja. En Denise is zwanger. Dat is natuurlijk moeilijk voor haar. Want ze hebben het kindje verloren. En um, ze gaat toch weer naar Amsterdam. En Julien. En die twijfelt weer zoals gewoonlijk. Ja, ja, ja. En uh, die blijft dan achter. En, uh, nou ja, Patrick, uh, haar beste uh, vriend uh, die op mannen valt, die gaat nu eindelijk ook eens de liefde in. En, uh, hey, en Elke, zijn wij nou. Uh, Floortje. Zijn ja. wij nou beland aan de nieuwe Lucinda Riley? Nou, dat was wel een uh, heel goed opgezet idee wat zij had. Hè? Dat was al van tevoren uitgeplooid. Ja, ja, ja, Heel knap gedaan. Ik vind persoonlijk dat ik ietsje beter schrijf. <lacht> Dat ja, heel maar goed vond om het, dat van jezelf te Ja, zeggen. nee, maar dat, vind, dat, dat, dat ik. maar dat vind ik dan jammer. Dan kan ik er niet zo goed in komen. Want ik vind het moet wel... Maar het kan ook door de vertaling zijn. Hè? Maar in ieder geval, ik vond wel het idee fantastisch. Ja, dat was een ja. geweldig idee. Maar jij hebt dus nu ook hier een idee leren. Ja. Je hebt een groep mensen en degene die ze gaan ontmoeten. Ja. Je hebt ze in je, je hebt ze meegemaakt. Ja. Je gaat zelf echt helemaal geloven erin, hè? Dat is ook weer zoiets. H Hou je zo'n boek bij je? Je loopt nu natuurlijk, je, je hebt de tweede net uitgebracht, dus Hoe lang schrijf je over zo'n boek? Um, nou, het eerste heb ik er langer over gedaan, dat het voor de eerste keer een veel boek. dus je moet ja. even zoeken naar wat is daar de taal en wat is. Uh, ja. Dus ik denk over die eerste wel twee jaar of zo, twee en half. Ja. En deze heb ik wel in. Ruim een jaar. Ik schrijf best wel snel. Ja. Maar ook, uh, ik, ik schrijf ook hele dagen. Dus uh, ja? Uh, ja, dus ik, ik ga echt. Uh, je trekt je terug en je ja, bent daar. Ja, dat vindt mijn man echt soms een beetje vent. Hij luistert, sorry Mark. Maar uh, hij. Uh, ja, dat. dat wat ik, ik, hij vindt het ongezellig natuurlijk. Want ik ben ook gewoon met mijn hoofd in de wolken. En dan om uh, zeven uur gaat hij, gaat hij zelfs heel voorzichtig aankloppen. En hij zal, ik, ik heb het nu niet gelezen. Maar over het algemeen worden de, de mensen om je heen ook allemaal bedankt. Hè? Wanneer ja. het boek uit is. Ik, is voor beetje, hun support. Ik ben het een beetje vergeten. Maar in het eerste boek zat Mark er zeker bij. Ja, toen wel, ja. Ja, en, um, ja omdat er ook weer haast was met, met uitgeven. Omdat ze snel, eigenlijk hadden ze meteen. Hoe is het ontvangen, Nelke? Je hebt nu een paar keer... Uh, je bent ook bij de Vries geweest afgelopen zaterdag. Ja. Hoe is het ontvangen? Het hoe, is, hoe, het is hoe, gaat goed dat? ontvangen. En het is zo leuk welke reacties ik krijg. Ja... Uh, ja, het, eigenlijk uh, de jongste lezer die ik ooit gesproken heb, die is 16. Mm -hmm. Dat had ik ook niet verwacht. Maar de oudste 95. Wat oh, gek? Dat is een kennis van een kennis. En daar die ging echt helemaal mij opbellen om te vertellen dat ze het zo ontzettend leuk boek vond. Mm. Dan moest ik zo om lachen. Ik denk 95. Maar ah, we kunnen wel wat viel goed gebruiken. Hè? Ik denk Heerlijk. Het. Ja. En, en ook als ik, uh, ook in Zandvoort heb ik veel support. Dat vind ik ook leuk. Er komt er weer een moeder uh, van vroeger van waar ik met de kinderen bij school stond. Of Iemand laatst met wie ik op zwangerschapsyoga zat. En, en die hebben gezegd: Je hebt dat boek geschreven. Oh, dat vind ik zo leuk. Ik heb nu die tweede al. En uh, ja, ook bij de winkels. Zoals Sylvia van de Babywinkel en Laura van de Salon. En zei: Wil je een poster ophangen? Ja, tuurlijk. En uh, ik zeg: Ja, hey, ik krijg boeken. Nee, die heb ik al hoor. <laughs> dus ja, het ligt, ja, ligt, een boek heb, het ligt nu boeken? ligt bij onze Bruna. Ja, en dat nou. ligt bij de Bruma, Bruna. Bruna doet ook altijd een ontzettend zijn best. Want elke keer als ze we weer op zijn, dan bestelt hij het weer. Hij heeft ook de poster opgehangen, natuurlijk. En uh, dat is wel fijn dat, dat het zo'n warm bad is, dat ja. iedereen gewoon heel erg, zelfs de bloemenman had het wel, de poster op willen hangen, maar ik had er geen meer. Ja. En dat is wel heel leuk om te ervaren, want ja, je denkt, misschien denk ze wel uitslooster met de boek of zo, ja, je weet het niet. Oh, nou ja, dat is natuurlijk wel Nederlands, denk ik, nou maar niet <laughs> ja. boven het maaiveld uit. Precies. Maar uh, wij zijn er in ieder geval wel heel trots op en... Dan ben je jarenlang in zo'n zo boek. Het is ja. bij elkaar zo'n drie jaar. En met alles eromheen. Ja. En dan is het boek afgeschreven. Ja. Naar de uitgever. Ja. Hoe is het nu voor je? Leeft het nog in je hoofd? Jawel, want ik lees het gewoon s'avonds in bed. Je want, leest het? Dan, uh, okay. Ja, Dan moet ik weer een of andere enge Netflix serie kijken. Van mijn schoondochter of zo. Nou, Dan heb ik dat gezien. En dan ga ik heel snel weer. Ook wel happiness lezen. Om een beetje bij te komen. Nee, maar dat is echt waar. Ik vind het gewoon heel gezellig en heel rustgevend. En ja. uh, Het is precies zoals ik het wil. Het is ook de, de, de, de bladspiegel en een beetje dat gelige uh, bladzijde. Ja, dat en, vind en, ik lekker. Een echt boek is toch wel het fijnste. Maar ik las dat dit ook als luisterboek is uitgebracht. Het is als luisterboek en ook als uh, e book En ook als e book en Net als het andere. Ja, En andere... Uh, een, uh, hoe heet ze nou, daar kom ik even niet. Eva Poppink. En die is, komt uit Haarlem en die heeft het ingesproken. Die heeft het luisterboek ja, ingesproken? Ja, ik heb haar echt uh, zelf uitgezocht. Ik kreeg wat suggesties en dat vond ik niet goed. En toen ben ik naar die boeken gaan luisteren. En toen heb ik haar uitgepikt. Het was heel toevallig dat ik in Haarlem woonde. En ook uh, was zij ook actrice, dus wel leuk. Nou ja, wat ik vind gekregen. dat iemand wel een zin gewoon goed uit moet kunnen spreken. En ze ja, heeft ja, ja, een heel ja. grappige stem ook. En jij hebt daar dus heel veel zeggenschap in. Nou, wat wil je ons luisteraars die nu... Want er zijn er misschien heel veel luisteraars onder ons die denken... Nou, dat luisterboek, hoe kom je aan zo'n luisterboek? Nou, zo'n luisterboek, dat uh, kan je op internet bestellen. Dat moet op internet. Ja, en dan okay. als je gewoon de titel... En ook geloof ik zelfs via Bruna en zo hoor. En ja, en mensen die zo'n e-reader hebben, die weten dat wel. Die weten het, ja. Hoe je dat moet doen. En luisterboeken, ja, daar, meestal heb je een abonnement ik. Ik weet het niet, maar je kan het volgens mij ook gewoon kopen. En hij ligt gewoon ook bij... Uh, uh, Jacques Balken en Bruna. Ja, ja. Uh, dus het boek Zomer in Hotel Happiness... van Floortje Sanders ligt daar gewoon uh, voor je. Nou, uh, lieve luisteraars. Nelleke zeg ik toch? Ik wou bijna Floortje zeggen. <laughs> <laughs> Want je bent hier vandaag als Floortje. Heel erg bedankt. Ja, leuk. Dat, je ons, uh, dat je ons ervan uh, van hebt ik, willen vertellen. Uh, ik, ik voel een televisieserie aankomen. Jij voelt een televisieserie. Ja, want heb je dan ook mensen in je hoofd... Van die zouden in die rol ja, want je bent ook Ja, enorm. Hè? Ik heb zelfs ja. een jongen benaderd... Ik dacht, die, die Westendorp of zo heet die. En een producent was het aan het lezen. En toen zei hij, ja, maar er is opeens even geen geld. Maar die, er waren ja. dus wel stapjes gemaakt. Ja. En ik zit erover te denken... om het Engels te vertalen. Omdat ik denk Amsterdam. Misschien ja, dat het ook absoluut. aanslaat ja. in andere ja. landen. Dus, uh, Zeker. Ja. Ik ben wel ambitieus wat dat betreft. Ik hoop dat andere mensen met me mee Nou mee ja, voor, in, dat is een ja. erg leuk voor een bezoeker... om dan Amsterdam mee te nemen naar huis. Ik denk dan dat dan je krijgt op... toch wat mee van de stad. Leuk. Ja. Nou, heel veel succes. Dank je wel. We, we gaan hem aanschaffen. Want we zijn toe aan de zomer. Zomer in Hotel Happiness. Uh, dit was Nelke. Ja, zoals wij jou dan in die dorp kennen. Moet ik het goed zeggen. Nelke van Koningsveld. Ja, Bedankt dat je hier was. En tot de volgende boek. Ik hoop het echt uh, heel erg. Hartstikke bedankt jullie ook. Ja, en heel veel succes met dit boek, hè? Ja, ja. dankjewel. Ja, ja. ja. Het is ook leuk om cadeau te geven, natuurlijk. Maar wat ik me nog heel even ja? afvroeg, Nelleke. Uh, dit boek is nu uit, maar het is... Als ik het zo beluister, wel aan te raden om eerst het eerste boek te lezen hè, voordat je hier Het is duik... leuk om te doen, vind ik. Yeah. Maar uh, je kunt het ook als standalone zeggen. Ze. Je kunt oh, dat ook... kan wel. Ik heb alles zo beschreven dat je weet wat er gebeurd is. Ja. Nou. Okay. En uh, ik wou ook nog zeggen dat het in de bibliotheek ook ligt, allebei de boeken. Maar oh. dat ze nu allemaal uitgeleend zijn in heel Kern en Maar je kunt ze <laughs> ah, reserveren natuurlijk. Je kunt ze reserveren en ze kopen. Het. Ja. Wij gaan door Nelke, want ik heb een luisteraar van ons net eventjes aan de chat gehad. En heel toevallig, hij had een verzoeknummer aangevraagd. Onze eerste luisteraar die een verzoeknummer aanvraagt. Yes. Want lieve luisteraars, dat kan gewoon. Hè. Je kunt gewoon een, een verzoeknummer aanvragen bij ons. En George Brouwer heeft dat gedaan. En toevallig had ik hem klaargezet en net hoorde ik, ben je mijn nummer niet vergeten? Maar daar komt die short speciaal voor jou, een prachtig nummer. Neil Diamond, Song, Song Blue. Song, song blue everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. The feeling good, you simply got no choice. Me and you are subject to. Take a blues and make a song You sing them out again Song, song, blue Weeping like a willow Song, song, blue Sleeping on my pillow Feeling good You simply got no choice Ja, ja, ja Oeh, oh, je ging er net in. Ja. Nou goed. Uh, <laughs> speciaal voor jou, George. Ik uh, Shors. geheimen bewaren. <laughs> speciaal voor jou, shorts Sang Sang Blue van Neil Diamond. En nogmaals, lieve mensen, als je een speciaal nummer wil horen... laat het ons even weten. We gaan heel ver. Uh, alleen, uh, ja, heavy metal, dat uh, vinden we op dit tijdstip nog niet zo heel lekker. Maar een lekker rocknummertje op z'n tijd moet ook kunnen. We gaan uh, straks uh, naar de reclameboodschappen en uh, naar het uh, nationale nieuws. En dan komen we daarna bij u terug. Normaal gesproken bent u van ons gewend dat we dan starten met de column van Honey, Maar dit keer gaan we even afwijken daarvan. Ja, breaking Eerst, news. Ja, we hebben breaking news, inderdaad. We ja. hebben er nu geen tijd voor, maar straks na het nieuws... en de reclameboodschappen, komt BEP bij u... want zij kan u melden welke zandwoorders een lintje hebben gekregen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren, zet niet die radio uit. Blijf bij ons en uh, tot strakjes...